April. Renate Evers met het NOS journaal. De Israëlische luchtmacht heeft een aanval uitgevoerd op de Gazastrook. Dat is de eerste aanval sinds Israël in november een staakt het vuren overeenkwam met Hamas. Israël voerde de aanval uit omdat Palestijnse militanten eerder op de dag mortiergranaten zouden hebben afgevuurd op Israël. En één daarvan zou op Israëlisch grondgebied zijn terechtgekomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bestand in november maakte een einde aan acht dagen van zware gevechten, waarbij 170 Palestijnen en zes Israëliërs om het leven kwamen. De bewoners van zeven huizen in Middelburg kunnen de nacht niet in hun eigen huis doorbrengen, omdat de explosieve opruimingsdienst de woning van een buurman nog niet heeft vrijgegeven. Zondagavond was daar een explosie en de politie denkt dat de bewoner die zelf heeft veroorzaakt. En omdat er mogelijk nog explosieve stoffen in zijn huis liggen, wordt die doorzocht door de EOD. Het onderzoek duurt langer dan verwacht en daarom is de buren gevraagd om de nacht ergens anders door te brengen.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 Nacht. Dit is een stuk uit de Canto Ostinato van uh, Simeon ten Holt. Zijn beroemdste werk, het is Minimal Music. En uh, Minimal Music, ja, je kunt het niet echt een allemansvriend noemen. Maar het is wel uh, de muziek waar toch ook veel mensen van houden. Want als je gaat kijken uh, naar uh, het festival dat morgen in Amsterdam en Eindhoven gaat beginnen... dan moet je niet raar opkijken dat veel uh, concerten daar zijn uitverkocht. En dat gaat over Minimal Music, want het is het World Minimal Music Festival... Ik praat over dat festival en natuurlijk ook over Minimal Music met de programmeur van het muziekgebouw aan het Ei in Amsterdam. Ja, Sneel, ja toch? Ja, Niet... Programmeur van het seizoen 12-13. Oh, als interim programmeur. Ah. Ja. En nu ook niet meer voor het festival? wel? Uh, jawel, ik heb het festival ook uh, in samenwerking met Muziekgebouw Eindhoven en Muziekgebouw aan het Ei geprogrammeerd. Ja. Ja. Wij zijn altijd zo blij als we het programma met een fout beginnen. Hè. Dan zit iedereen <laughs> meteen op puntje van de stoel. Maar wat ik nog wel wou zeggen, en ik hoop maar dat het klopt, is dat jij een heel veelzijdig mens bent. Want je bent oh, dat ja. klopt, hè? Dat klopt, hè? Ja. Toch? ja, precies. Want je bent dus programmeur. Misschien dan uh, straks even niet meer, maar dat komt wel weer. Uh, en daarnaast ook... Uh, componeer je, dirigeer je en muziceer je, je bent slagwerker. Ja. Dus uh, ja, nou ja, het is uh, absoluut uh, veelzijdig en we hebben veel om over te praten. Dus om te beginnen dat, uh, dat die stijl, die muziekstijl, World Minimal Music, moet alleen nog een naam noemen, dat vergeet ik nu even in alle consternatie. Arnold Marinissen, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, nou, lekker begin. Maar die muziek was mooi en we gaan nog veel meer muziek draaien natuurlijk in dit uur en ook in het volgende uur, want jij blijft tot twee uur hier zitten aan tafel in Casa uh, en eerst maar even over die, over die naam, hè, over die stijl. Want die naam is niet zo handig vinden sommige mensen. Het is niet een hele aantrekkelijke naam, Minimal Music. Nou, in ieder geval alle componisten die Minimal Music componisten genoemd uh, worden of werden, vonden het niet zo leuk. Uh, Steve Wright en Philip Glass zijn de, zijn de, zijn de bekendste twee. Uh, en geen van beiden vonden ze het een, een, een prettig woord. Uh, maar hoe dan ook, uh, ze begonnen allebei te componeren in de jaren 60, toen uh, Minimal Art helemaal uh, in was. Waarin iemand als Dan Flavin met uh, uh, TL-buizen in de weer was. En uh, iemand als Donald Judd met, uh, met, uh, met objecten, met een paar kleuren en hele strakke vormen. Uh, kortom, in de beeldende kunst in galerieën was, was er een stroming in gang uh, die minimalisme werd genoemd. En uh, toen ging er opeens gecomponeerd worden door mensen... die zich eerder verwant voelden met die beeldend kunstenaars... dan met wat andere componisten op dat moment aan het doen waren. En uh, ja... Uh, het woord uh, minimal music werd door iemand verzonnen... door Michael Nyman, een componist die zelf ook um, um, in die stroming uh, te rekenen is. En dat woord bestond opeens. En die componisten zelf hadden er niet zoveel boodschap aan. Maar als je even kijkt wat, uh, wat dat minimalisme in de kunst... van die, bijvoorbeeld die, uh, die mensen die ik net noemde... die mensen werkten met heel weinig materiaal... Uh, kijken hoe je je materiaal kan reduceren en dan met wat je overhoudt toch iets moois maken. Ze werkten met hele grote vlakken, dus grote kleurvlakken, uh, grote vlakken. En uh, ze werkten met strakke vormen en, uh, en, en patronen. En uh, nou ja, goed, als je dat, dat soort werk in galerieën ziet hangen, dan, dan snap je, ah ja, dat is inderdaad heel minimalistisch. Maar als je, de, als je muziek die uh, in die tijd ging ontstaan, als je daarnaar luistert, dan denk je, ja, dat klopt eigenlijk wel. Heel lange stukken, grote vormen. Patronen die, die, die in in, in strakke uh, in heldere vormen tot een stuk gemaakt worden. Uh, en weinig materiaal. Klopt allemaal wel. Dus eigenlijk klopt het wel. En, uh, en, en maar goed, die componisten begonnen in de jaren 60 en hebben zich natuurlijk ook uh, ontwikkeld al die jaren. Dus, uh, dus kortom, die muziek is ook um, ja, is, is, is anders geworden dan, dan het in de jaren 60 begon. Maar uh, hoe dan ook, het is, een, het is een beetje een droog woord. Minimum music, wat is dat nou? Maar het resultaat is grappig genoeg vaak heel, ja, heel poëtisch. En is, heel... is er vaak gezocht naar een ander nee, woord? Naar een beter woord? Nou, nee, niet echt. Niet echt, nee. Want zo'n woord blijft dan toch kleven... Het, het klinkt, ik vind het best lekker klinken. Ja, het spreekt M lekker uit. Ja. Het klinkt misschien een beetje droog. Misschien klinkt het een beetje analytisch. En grappig genoeg, uh, Nou ja, zoals we net aan het stuk van Simeon Tenold hoorden. Het, zijn, het is een heel lang stuk. Het heeft weinig materiaal. Het is heel, heel helder van vorm. Herhalende patronen. Het klopt allemaal. En toch is het enorm poëtisch. Dus wat dat betreft uh, is er helemaal niks aan de hand met die Minimal Music. Er is gewoon heel veel, echt hele mooie muziek. Die uh, een die, uh, heel klein beetje... Uh, aan de zijkant van, van de muziekwereld uh, plaatsvindt. Ja. Uh, maar die echt uh, heel, heel bijzonder is vaak. Ja. Ja. En hoe, hoe, hoe, hoe noemen uh, Philip Glass en, en Steve Reich hun eigen muziek? Nou, hun eigen muziek is gewoon hun eigen muziek. Maar had hij niet iets met theater, theatermuziek of zo? Philip Glass? Nou, Philip Glass heeft heel veel muziek voor, uh, voor, voor theater en film gemaakt. Uh, maar... Uh... Ik dacht dat hij het ook zo noemde, maar... Uh, uh, ja, weet jij beter dan ik. Ja, weet ik even niet. Ja. Uh, maar in ieder geval, nou ja, die, die muziek, het is dus eigenlijk met weinig heel veel maken. Ja. Dat is wat, dat is wat het is. En zijn, zijn de grenzen dan heel duidelijk? Kun je heel duidelijk aangeven van dit is wel minimal music en dit net niet meer? Nou ja, als je die, uh, als je die uh, typeringen gebruikt en, en naar allerlei verschillende muziek luistert, dan ontdek je opeens uh, dat iemand als uh, Erik Satie. Van wie we ja. misschien die, die, die piano-stukjes, waarbij ook ongelooflijk weinig uh, materiaal wordt gebruikt. Uh, en uh, die de stukjes duren uh, trouwens soms heel kort, maar hij heeft ook een hele lange stuk geschreven. Maar hoe dan ook, dan denk je opeens: hé, hey, dat is bijna minimal music. En uh, ook veel volksmuziek heeft natuurlijk in zich trouwens, ook heel veel popmuziek. Heeft het inzicht. Dus dan is er opeens heel veel muziek die, uh, die, die, uh, ja, die, die, die je daarbij kunt trekken. En dat is ook wat we in het uh, World Minimal Music Festival doen. Er is dit keer muziek uit Korea, er is muziek uit Afrika. Er is iemand als Ben Frost die, uh, die echt zijn voeten in de popmuziek heeft staan. Uh, Elektronica. Uh, dus kortom, dan is er opeens. Heel veel. Dat de zullen de we die even laten horen? Ja. Ben Frost. Want jij hebt, jij hebt muziek meegenomen, ook muziek van Ben Frost. Ja. Dat is ook iemand die op het, uh, het festival gaat spelen? Ja. Dus zowel is... in Eindhoven als in Amsterdam? Ja, hij is een speciale gast. Hij speelt in allebei de steden twee keer. Dus... Oké. Okay. En jij hebt iets meegenomen, wat is dat? Um, ja, het is, uh, het, is een, uh, het is een stuk waarin, uh, waarin je zijn e elektronica en zijn gitaarspel hoort. Ja. Uh... Nou, nou gaan we steeds niet hele lange stukken laten horen, maar... Ja. Uh, nou ja, in ieder geval genoeg om een beeld te krijgen bij deze... Of een ja, beeld is dus radio, het is dus geluid. Maar goed, ja. bij deze Ben Frost. En dat heet We Love You Michael Gyra. Duiken nu meteen diep de nacht in. Het is nog maar tien over twaalf, maar het klinkt al veel later. Waarom is dit diep de nacht in dan? Ja, is, ik vind het zo duister altijd, wat, uh, wat Ben Frost maakt. Het um, komt wat aan volgens mij, of niet? Ja, maar dat duurt altijd even. Dan komt er iets, maar uiteindelijk komt er heel veel meer. Maar je hebt altijd een beetje geduld nodig bij zijn muziek. Ja. Maar als je dit dan over je heen krijgt in een concertzaal... Kom je dan vrolijk buiten? Mm, vrolijk. Bij uh, muziek van Reich kom je heel vrolijk buiten. Heel gelukkig en heel vrolijk. En bij uh, Bern bij Forst kom je altijd... Uh, uh, ja, het woord duister dekt het, wel, dekt het wel heel mooi af... Ja, het is, het, ik vind het heel. Uh, ja, ik vind het echt poëtisch. Er zijn veel mensen die met elektronica werken en het is vaak een beetje viezig en een beetje hard en een beetje naar. En bij Ben Frost is het altijd zo. Uh, poeh, zo kan ik weet het niet. Donker, maar poëtisch. Maar ja, het leed mij mee. Ja. Even naar de poëzie luisteren dan. Ik denk dat ik toch niet kan verhullen dat ik niet iemand ben... die dit regelmatig thuis opzet. Doe jij dat wel? Ja. <laughs> ja. ja, ik ben natuurlijk... Op wat voor momenten dan? Om, om... Oh. Ja, ik, Als het aan mij zou liggen, uh, luister ik uh, echt een groot deel van de dagmuziek... wat natuurlijk niet, uh, niet altijd kan. Uh, want als je aan het repeteren bent, dan speel je zelf. En als je... Uh, als je in de auto zit, dan heeft het niet zoveel zin, of dan heel veel muziek werkt dan niet, want de motor van mijn uh, Dacia Logan maakt daarvoor iets te vallen wij. Dus dan uh, beperkte je muziekkeuze Het zich moet Maar wel stil zijn om je heen. Ja, het liefste wel. Ja, dat vind ik wel heel lekker. Ja. Huh? Ja. Maar, dit, maar op wat voor momenten dit soort muziek? Of is het, luister je vooral naar minimal music? Nee, ik luister echt naar. Nee, nee, ik luister echt naar alles wat los en vast zit. Um, ja eigenlijk op ieder moment ja ik heb ik heb niet zo sowieso niet uh, niet zo'n enorme duidelijke dagindeling van s ochtends dit s middags dat s avonds dat het gaat gewoon de hele dag een beetje door en kun je hier ook lekker wat bij doen strijken of uh... nou, stofzuigen niet dan maakt het wel stofzuigen niet <laughs> uh, ja kan kan uh... Ja, ik, heb altijd, ik, ik merk ook nu, als ik hierna ga zitten luisteren... dan ga ik volgens mij een beetje glazig kijken. Ik, uh, in principe, als ik, als ik naar muziek luister, dan, ga ik, dan zit ik gewoon en dan luister ik. Maar ik kan er ook wel heel goed dingen bij doen. Hoor. Want het heeft wel iets hypnotiserends. Ja, soms, het heeft he? iets hypnotiserends, ja. ja. Vandaar die glazige blik. Het ja. werkt bij jou heel snel. Dus. Maar, ja. maar, maar, maar hoe komt het nou dat dit niet bij heel veel... dat het niet in een hele brede kring populair is? Mm. Nou, wat aan Minimal. Er is natuurlijk in het begin van de 20e eeuw gebeurde er iets heel geks. Er ging namelijk opeens muziek opgenomen worden. En dat gebeurde op van die schellakplaten. En daar kon maximaal drie minuten op. En toen ontstond er opeens uh, iets dat we nu uh, voor het gemak maar een liedje noemen. Dat duurde namelijk ongeveer drie minuten. Yeah. De Beatles waren er enorm goed in. In, in liedjes en uh, heel veel anderen ook. En Minimal Music doet daar niet aan mee natuurlijk. Dat. Uh, uh, dat werkt, dat kan overigens wel hoor. Maar het, van nature heeft het niet heel erg de nagingen om zich in drie minuten te laten vangen. En dus, uh, en, en, en, bijvoorbeeld Canto Ostinato duurt uren. Ja, uh, ik ja, was over dat, een werk dat twintig uur duurde of zo ook. Ik weet, ik weet niet meer van wie, maar... Ja, Vexation van, uh, van Eric Satie bijvoorbeeld. Uh, als je dat helemaal wilt spelen, dan, dan duurt dat inderdaad iets van twintig uur. En dat zijn dingen, ja, dan moet je... Uh, ten eerste heel veel tijd voor hebben en de rust en dan werk ik veel wat. Dus uh, kortom, daar luister je. Ja. En, en, uh, nou ja, uh, dat, dat kan een factor zijn. Ja. En ook een factor is dat het inderdaad niet per se muziek is waar je nou uh, uh, ja, al afwassend. Uh, ja, dat werkt gewoon niet zo. Je kunt er niet, niet makkelijk op dansen en uh, je kunt er niet lekker ja. meezingen. Nou, er is overigens uh, absoluut minimal music waar je goed op kunt dansen hoor. Ja? is er ook. Ja. Wat, wat voor soort dans is dat? Nou, dan? uh, <laughs> minimal dan? dance of niet? Minimal dance. Ja. Uh, nou ja, er is... Uh, nou goed, bijvoorbeeld uh, op vrijdagavond speelt in Amsterdam Konono No. 1. Een band uit de Congo. Die, uh, die een beetje een, een vreemde, vreemd mengsel spelen. Waar ook uh, minimal music een rol in speelt. En uh, daar kan je echt heel prima op dansen. Ik zie hier op mijn lijstje staan dat je dat hebt meegenomen. Ja, heb ik meegenomen toevallig. Ja. Nou, wat een, een mooi. dan gaan we dat meteen even doen. En, en dan ga ik er eens even een dans daarbij bedenken ja, ondertussen. tussen die Afrikaanse muziek en minimal music? Nou, um, de konon nummer één is, is, is, is vaak uh, in, in Europa ook geweest al sinds lang... En, en is door mensen uitgenodigd voor samenwerkingen en zo. Uh, dus dat zouden zij zelf niet zo enorm bedacht hebben. Maar ja, daar zijn wij dan weer voor om dat te bedenken dat het heel mooi past... Uh, zij zullen zo, denk ik uit eigen beweging niet zeggen van nou onze muziek heeft iets met minimal music te doen. Dat, dat ja. vinden wij een beetje. Wat, wat is het verhaal achter deze muziek? Ken je dat? Ja, zij spelen duimpiano's en die versterken ze. Uh, ze gebruiken allerlei instrumenten. Uh, dus dus het, het hele bijzondere van, van, van hun klank is dat ze duimpianos gebruiken. En die uh, een soort gitaarversterkers uh, versterken. Zodat het een soort hele ruige, een beetje punky uh, klank oplevert. En daar spelen ze dan muziek op die een beetje meng mengeling is... van hun eigen volksmuziek uit, uit Congo en, uh, en, en ja, invloeden van popmuziek. Die ik, zij dan ook horen. Is dit populair daar? Uh, ja, ik, ik, ik, ik weet niet of ze, waar ze populairder zijn in Europa of daar. Maar ze bestaan al lang en ze spelen veel. Ja, ze zijn... Uh, uh, oh, wacht. En dansbaar, toch? Ja, ja, ik zat wel te denken... Ik, ik moet wel een paar biertjes op hebben denk, om hier op te kunnen dansen. Ja. Wel mooi. Ja. Heel mooi. Zijn ja. dit verhalen die ze vertellen? Uh, ongetwijfeld. Maar mijn Congolees is... Ja, uh, is, is maar net beperkt. niet toereken. Nee. Waar, waar, waar komt je eigen fascinatie met die muziek? Is die er altijd geweest met dit, met dit soort minimal music? Ja, nou, ik heb slagwerk gestudeerd aan het Conservatorium in Den Haag. En daar... Uh, uh, gaf uh, onder andere Wim Vos les. Uh, die uh, zelf echt een groot liefhebber van Minimal Music is. Dus uh, in mijn studententijd uh, maakte ik daar meteen kennis mee. En speelden we van Steve Wright stukken als drumming. Uh, maar ook met Asko Schoenberg-ensemble... Uh, speelden we Tehilim en uh, Desert Music. en Dus eigenlijk al in mijn studententijd, stu studententijd uh, maakte ik daar kennis mee. En... Uh, uh, en dat was een van de vele dingen, want ik, ik, heb, me, ik, heb, ik heb me nooit beperkt tot minimal music. Of, of het is niet. Uh, ik vond het altijd fascinerend. Maar ik, het, gaat, het gaat dan ook gewoon in je bloed zitten als je dat, uh, als je dat uh, al zo lang speelt. En uh, uh, ja, uh, dus, dus sindsdien eigenlijk, ja. En slagwerk wordt vaak gebruikt in, in minimal music? Ja, Steve Reich heeft een, heeft een paar dingen waar hij enorm van houdt. Slagwerk is, is daar één van. Uh, een van zijn, van zijn hele vroege stukken is drumming. Voor, uh, voor inderdaad slagwerkensemble. Met, uh, met, met, met een paar zangeressen overigens ook. Um, maar ook in, in de muziek die hij daarna schrijft... Uh, zitten er vrijwel altijd uh, een aantal slagwerkers... die dan vaak marimba's spelen, vibrafoons, gestemd slagwerk... Um, en daar, uh, zeg maar, de, de continue partijen uh, worden heel vaak gespeeld door de piano's en slagwerk. Dus in de muziek van, uh, van Steve Wright is het, is, is het echt heel prominent, het slagwerk. Maar, maar dat is allemaal xylofoonachtig? Uh, xylofoonachtig instrument. Dus niet, ja. niet gewoon trommelen op iets? Fijn, in drumming uh, heb, je, heb je inderdaad trommels. Heb je trouwens ook uh, marimba's en, en glockenspiels en zo. Maar in, uh, daar wordt enorm getrommeld. Uh, dat vind je in latere stukken ook nog wel. Maar eigenlijk gebruikt hij nu uh, vooral uh, uh, uh, ja, gestemde slagwerkinstrumenten. En xylofoonachtige, ja. En is dat moeilijk, drummen? Uh, in zijn muziek. Ja, minimal drummen. Ja, je moet, uh, uh, je moet uh, uh, een soort onverschrokken uh, doorgaan. En, en, en niet de weg kwijtraken. Want wat Steve Wright doet, uh, is, is, is heel veel, hele gekke maatwisselingen schrijven. Dus het ritme verandert steeds. Dus je bent aan het spelen en terwijl je speelt verandert het ritme steeds. Maar jij moet gewoon stug doorgaan. Uh, vooral niet de weg kwijt. De drummer raken. moet niet mee in dat ritme. Jawel, gaat wel mee. Oh. Maar, uh, oh, ja, gaat wel mee. Gaat ja, wel mee. Maar het is, heel, het is heel gemeen. Terwijl het, het, het klinkend resultaat is heel soepel en veerkrachtig. En, en, en, en klinkt niet ingewikkeld. Maar, maar het, het is eigenlijk, zoals inderdaad ook veel uh, Afrikaanse muziek... Uh, uh, ritmisch best ingewikkeld is. En het, en het resultaat is gewoon swingend. He hebben we drumming? Uh, we hebben geen drumming. We hebben wel uh, bijvoorbeeld uh, Double Sextet. Waar ook enorm uh, uh, in geteld wordt door de spelers. Um, van Steve Rij. Van Steve Rij, ja. En dat gaat ook in het festival. Dit, dit wordt daar gespeeld? Ja. Weet jij zo van nieuw? Dit gaat op uh, uh, vrijdagavond in Eindhoven. en op zaterdagavond in Amsterdam. We even luisteren. Ja. Slagwerk is dus heel belangrijk in de muziek van Steve Reich. Maar zingen ook. En hier hoor je weliswaar fluiten en clarinetten en violen en, en cello's. Maar het klinkt eigenlijk alsof er gezongen wordt. En dat is in, in, in de recente muziek van, van Steve Reich is dat altijd. Ofwel er wordt gezongen, ofwel je denkt dat er gezongen wordt. Hij schrijft echt zo poëtisch en zo, ja, zangerig. Over al, dat struikelende, ge, ge, over al die struikelende ritmes heen wordt er zo prachtig gezongen. En wat is dan precies dat poëtische in deze muziek? Um, ja, gewoon de manier waarop hij de melodieën uh, over dat ritme heen ja hij, hij gebruikt ritme natuurlijk, maar hij schrijft ook prachtige akkoorden Er zitten uh, hele mooie akkoorden in, in, in, uh, hier in, uh, in piano's en, uh, en, en vibrafoons En daar zitten dan hele mooie basnoten onder in de sally. En die, die fluiten en die clarinetten spelen er dan hele mooie melodieën overheen Het zit, ja. is, is dit nou typisch muzikantenmuziek? Nee, geloof ik niet Bedoel je dat jij het niet mooi vindt? Nee, maar nou ja, je praat er zo over dat ik maar denk hoor. dat er dat ontgaat mij wel zo nu en dan een klein beetje iets. Ja, nou wat er natuurlijk wel achter zit is dat dit stuk uh, 25 minuten duurt. En daar horen we nu een paar minuten van. En je wordt, zoals het in goede muziek is, dat stuk begint... En daar word je langzaam ingezogen. En, en, en een stuk, een lang stuk heeft hele lengte natuurlijk. Omdat het, omdat het dan heel mooi is. In die, uh, je wordt door die muziek heen getrokken. Ja. En, uh, dus dat doe je nu, altijd te kort als je er maar een stukje van laat horen. Ja, of dan mis je een beetje de context. Uh, ja. Ja, niet voor niks zit een stuk zo in elkaar als het in elkaar zit. omdat Ik bedoel, als je een roman gaat lezen... je begint op bladzij 38. Daar lees je twee bladzijden en dan ga je even koken... en dan ga je daarna naar bladzij 124. Dan denk ik dat je een beetje een rare indruk van boek krijgt. Ja. Uh, ja er zijn dat... boeken waar het natuurlijk wel kan. Ik denk dat je dat bij boeken van Kees van Kooten uitstekend kunt doen. Maar sommige uh, langere romans... ik denk dat bij Umberto Eco heeft het niet zoveel zin. Moet je het niet doen, hè? Moet je het echt niet doen, nee. Over Steve Wright gesproken. Jij hebt met hem samen... Opgetreden. Ja, clapping music gedaan. Hoe gaat dat? Twee jaar geleden. Oh. Uh, kunnen dus wij dat samen ook? Ja, kunnen we doen, ja. Kun je mij leren? Ja. Dan, dus ben ik, ik ben Steve Reich. dan, wacht even. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2. En dat is die vraag. Ja, daar, daar word je beroemd mee. En dan, en dan ga ik daar... <laughs> ja, daar word je beroemd mee. <laughs> en uh, dan ga ik... Als we dat nu doen, dan, dan zijn okay. we nog even bezig. Maar dan oh. ga ik daar overheen schuiven. Oh, wacht. Dan, dan doe, probeer ik dat vol te houden. Ja, ja, ja Dan ja. moet ik heel, ja, heel erg ja. in mezelf okay. verkeerd nu... Uh... Ja, we gaan. <laughs> ik ben meteen in de wak. Ja. En dan ga je dus in iets andere ja. rol. Hij bleef dat de hele tijd doen. Hij bleef dat de hele tijd doen. En jij doen. ging ja. En, ging schuiven, ja. en, en dat er dus nu bestaat jij, uit twaalf Dus als ik twaalf keer schuif, dan zit ik weer bovenop... Zijn, uh, waar, hij, waar hij begonnen is. Echt? Ja. Dat is een heel oud stuk. Dat is echt een oerstuk van, uh, van Steve Wright... waarin zijn... Uh, de naakte waarheid van hoe hij componeert hoor je daar echt nog helemaal. Er waren nog helemaal geen mooie akkoorden en prachtige baslijnen en poëtische melodieën, maar gewoon dat ritme. Dus dat is echt lang geleden. En hoe lang duurde dat? Dat stuk duurt niet zo heel lang, daar ben je in een minuut of vijf, zes wel mee klaar. En denk je dan ook de hele tijd tijdens dat... Ik sta hier bij Stiervrijg. Nou, het is het, natuurlijk, het is heel leuk. Het is heel leuk. Het is, het, is, het is iemand die, uh, die een heel bijzondere uh, verzameling uh, stukken heeft gemaakt. En dat is die bijzonder om, om met hem dat te doen. En uh, ja, het is ook altijd het is altijd, gevaar, het is altijd gevaarlijk. Dus we waren allebei vooral uh, heel erg geconcentreerd aan het spelen. Maar natuurlijk is dat bijzonder. Was het doen, foutloos? Ja. Uh, ja, volgens mij ging dat wel behoorlijk goed, ja. En foutloos is heel goed, hè? <laughs> ja. en, en waarom deed hij het met jou? Of waarom deed jij het met hem? Um, nou ja, dat hij het doet is natuurlijk logisch, want hij heeft het stuk gemaakt. Ja. En hij, trouwens, dat is ook uh, grappig. Iets anders aan, aan Minimal Music is ook dat, dat, uh, dat, die, dat mensen als uh, Steve Wright, Philip maar ook Lamont Young en ook Terry Riley, eigenlijk vier van de oer-componisten uh, uit die stroming, hebben allemaal hun eigen groep muzici om zich heen verzameld en speelden ook allemaal zelf. Ja. Dat is ook iets. Dat, is ook niet in de, dat geldt niet voor alle componisten. Dat is ook iets van die tijd natuurlijk. Je hebt een groep mensen om je heen en met die mensen maak je muziek. Het heeft ook iets sociaals. En uh, Steve Reich heeft, uh, heeft in de loop van zijn lange carrière heel veel zelf ook gespeeld. Maar waarom deed hij het met jou? Nou ja, dus uh, uh, hij, was, uh, hij was de gast. En, uh, en ik ben slagwerker en ik had het uh, festival uh, samen met, uh, met met muziekgebouw... in Eindhoven en Amsterdam uh, bedacht. En het lag voor de hand dat ik dan dat, uh, dat stukje met hem zou spelen. Had ook iemand anders kunnen zijn. Maar, ja. Ja. maar leuk. Ja. Lijkt mij wel tof. Uh, ja, over dat festival gesproken. Het heeft al zo'n mooie naam, hein? World Minimal Music Festival. Ja. Dat World. Ja, dat World, omdat... Um, uh, we hebben uh, muziek uit Oeganda uh, uh, gehad. We hebben nu muziek uit Korea. Uh, de, koma, de vorige keer was Steve Reich de gast. Uh, nu is de uh, pianist van het ensemble van Philip Glass. Philip Glass, de andere echte grootheid van, van, van deze stroming. Uh, de dienst pianist die in, in, het, in zijn eigen ensemble... die in het ensemble van Philip Glass echt de centrale man is. Michael Reisman. Uh, die is de gast nu ook. Dus kortom, um, het is... Uh, uh, t, t, t, ten eerste komen mensen van over de hele wereld hierheen, maar ook uh, uh, t, trekken we in het festival uh, dingen erbij die niet alleen maar hardcore minimal music zijn, maar die, die naar ons ideeën er heel goed bij passen. Dus vandaar ook de vandaar wereld. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, het duurt. Uh, hoeveel eigenlijk alweer? Drie tot zeven? Uh, ja, vijf tot, woensdag tot en met zondag. Aanstaande dus vijf tot en met. Uh, nee, drie. Drie. Morgens drie, morgens drie, ja, drie tot met zeven, ja. zon met zeven En, en ja. dan en uh, uh, ja, wat, wat hebben we er nog niet over verteld? Wat, wat is er nog meer te te zien en te horen en te beleven? Uh, nou oh ja, en iets anders dat er altijd gebeurt. Er wordt altijd uh, een, een, een stuk geschreven, een nieuw stuk... en er gaat altijd ook werk van, uh, van Nederlandse mensen... die zich in, de, op een of andere manier met, met dit soort muziek bezighouden. Uh, dus gaat er nu een stuk van Louis Andriessen. Louis Andriessen is echt geen minimal Music Componist... maar in zijn, zeker in zijn vroegere werk... Uh, is het wel een, echt een belangrijke uh, inspiratiebron geweest. En zijn stuk De Tijd... Um, dat inderdaad ook uh, flink wat tijd in beslag neemt. Een minuut of vijftig. Uh, dat, dat, uh, dat heeft echt heel duidelijk iets met die stroming te maken. En, uh, dus dat stuk uh, gaat gespeeld en, uh, en gezongen worden op donderdagavond. Ja, maar zei je nou ook, er wordt iets gecomponeerd? Uh, er wordt iets gemaakt? Ja. Maaike um, uh, Nas heeft deze keer een compositieopdracht uh, gekregen. Uh, en um, haar stuk is helaas niet af. Wij oh. zeggen ja, dat is heel jammer, maar er gaat een heel ander een andere, nou? heel prachtig hoe, hoe stuk. Kan, gaan. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan soms gebeuren. Ja? Maar, dat kan toch niet gebeuren? Ja, dat kan echt gebeuren, ja. En dan zeg je toch, het is af? Of, uh, of... Ja, maar als het niet af is, dan is het niet af. Dat merk je. Het, dat is het <lacht> niet <lacht> erg, want het komt een keer af. En nu is het nog niet af. En nu ja, gaat ze... er een ander stuk van haar dat ook. Maar je maakt mij niet wijs dat zij het niet erg vond. Nou, dat is, dat is, zoiets is, uh, is, is altijd uh, uh, jammer, maar het kan gewoon gebeuren. Ik bedoel, uh, mensen zijn geen machines. Al uh, vindt kraftwerken uh, wat anders. Dat, nee. Ik wil daar niet te lullig over doen, maar mm. heb je echt zo, zo sympathiek gereageerd toen ze belden van. Net niet gelukt. Um, nou, het, het, uh, het stuk uh, gaat, gaat, zou in drie steden gaan: in Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Ja. En uh, dus alle drie de zalen vinden dat natuurlijk heel spijtig, maar uh, het kan echt gebeuren. Er, er is wel eens een. Ik uh, bedoel, uh, er is wel een schaatsen die. Uh, die, die, de, die de bocht verkeerd neemt en over een ja. dingetje komt. En dat is echt Achterburg heel 5, 5. balen. Ja. 5, het is echt vervelend. Of... En wat gebeurt er dan? Als, is er dan geen inspiratie geweest? Of, uh... Uh, ja, co uh, co Componeren is, of het, muziek maken is iets dat je niet uh, zomaar op afroep kunt doen. Het is eigenlijk de kern van... Zoals, zoals je niks eigenlijk zomaar op afroep kunt doen. Uh, misschien wel. Uh, voor alles heb je toch... Uh, ja. alles is er, is er een moment waarop het goed gaat en een moment waarop het minder loopt. En dat is gewoon zo. Ja. kan gebeuren. Ja, jammer. Maar goed, ja, het, het, maar, het komt af. Het komt ongetwijfeld af. En er gaat nu een ander mooi stuk van haar. En Bryce Dessner heeft een nieuw stuk voor dit uh, festival geschreven. Een, uh, een vrij jonge uh, uh, componist. Uh, een gitarist van The National ook. En die echt aan het componeren is geslagen. En die ook uh, muziek maakt die, uh, die, uh, die, uh, die uh, nou, minimalistische invloeden heeft. En zijn stuk is geweldig af. Dat gaat ja, gespeeld ja, echt worden. Geen twijfel, Geen twijfel mogelijk. Geen twijfel mogelijk. En wat is The National? The National is een band. Het is echt een band. Uh, Bryce Dessner is iemand die, uh, die echt, uh, echt uit de, uit de popmuziekhoek uh, komt. Weet je, uh, wat ik leuk zou vinden nu om te horen. Je hebt Koreaanse hofmuziek meegenomen. ja. Oh nee, nog even om dat af te maken. Er is een website voor oh, uh, het festival. Ja. Www.worldwmmf. Oh, ja, we gaan het opzoeken. Uh, <laughs> www.minimalmusicfestival.nl wat, wat? Sorry? Oh ja, oh ja. <lacht> ik krijg nu een tip. Ja, dat is goed, en ik moet ook altijd even onze eigen site noemen. Mag ik deze nog even bij? Ja. Zeker. Lees jij hem nog even? Oh nee, het is gewoon de www.minimalmusicfestival.nl ja. Ook te vinden via radio1.nl Als u dan even doorklinkt, komt u bij Kaas En als u daar dan toch bent, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Morgen kunt u dit gesprek mm -hmm. terug horen. En dat is de moeite waard, want we zeggen vast dingen die u niet meteen kunt onthouden. Dus dat kan dan. En het is ook te podcasten. En we hebben ook nog een Facebook-site. Het is allemaal heel leuk. Er is een foto gemaakt, denk ik, die komt erop. Oh, die wordt nog gemaakt. Die komt erop. Dus uh, dan is dat ook allemaal gezegd. Gaan we nu naar die uh, Koreaanse hofmuziek. Want dat is ook minimal. Uh, nou, ook al wisten ze het misschien niet. Nee, als, als we de lineaal, waar we het aan het begin van de uitzending over hadden... die, die dingen die zo typerend zijn, als je, als, je, als je dat er langs houdt... dan denk je, hé, hey, mm, het lijkt wel minimal muziek. Goed. En dit is van? Ja, het is traditionele Koreaanse hofmuziek. Van Oong an ji ak dat is de titel. Oh. Ja. <laughs> Van de Confucius Temple Music. Ja. Oh, dat is, het. is het Zuid- of Noord-Koreaans? Uh, ja, dat bestond uit de Dat de vorige, verschil bestond ja. toen nog niet. Nee, Van oud. Hoe oud is dit, weet je? Eh. Uh, nee, ik weet het niet precies, eeuwen oud. <laughs> <laughs> Om er maar eens makkelijk van af te maken. is een stokje op de rand van een trommel. Een bamboestokje op de rand van een trommel. Mooi klinkt dat, oh, ja, ja. En wat grappig is, dit gaat dus in één concert... met uh, de tijd van Louis Andriessen. En uh, ook in de tijd van Louis Andriessen worden lange noten gespeeld... en wordt er getikt bij de aanzet van, van die lange noten, vaak. Maar bij, in het stuk van Louis Andriessen is de bedoeling dat al die tikken... Perfect samen zijn. Bing. boom. En in deze muziek, uh, dat, is, dat is in die muziek heel mooi opgelost. Uh, dat heet Koreaans Unisono. Unisono is een muziekterm die betekent tegelijkertijd spelen. Uh, dat Koreaans Unisono is dat je niet helemaal samen bent. Dus ook als je met je linker en je rechterhand slaat, dan sla je dus niet precies te. We uh, doen. Ja, ja. ja. En dat is zo bevrijdend, dat is heerlijk. Dat is een heel grappig verschil. Het, is, het, het heeft zoveel met elkaar te maken, maar de oplossing is een van ontspanning. We spelen met een flink aantal mensen samen, maar we zijn niet helemaal precies samen. En dat is precies de kern van. Dat de moet huid. je ook niet willen. Moet je ook niet willen. <lacht> ja. Het is ja. afgelopen volgens mij. Leuk. Ja. Even over componeren. Want jij. Mm -hmm. jij, jij nou, <tus> ja, nee, toch eerst even over componeren. Eh. Um, want dat doe je zelf ook. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Um, nou, aan de piano. Toch wel. Je gaat aan de piano zitten... en dan ga je uh, noten uh, verzamelen. Uh, en, uh, en dat is één ding. En het andere is dat je altijd een idee hebt... Uh, voor, wie je, uh, voor wie je iets wil maken... of voor welke gelegenheid je iets wil maken... voor welke combinatie van instrumenten. En dat... Uh, uh, of er is bijvoorbeeld, als het voor zanger is, is, is er een tekst. Dus er zijn altijd dingen die je uh, fantasie uh, in beweging zetten. Althans, zo is dat bij mij. Uh, uh, of ik was uh, vorige zomer in, uh, in Imperia. Uh, het oude stadsdeel van Imperia in Noord-Italië, Onelia, En daar liep ik uh, door de stad heen. En daar hoorde ik allerlei geluiden om me heen. En, uh, en uh, die ben ik met mijn iPhone gaan opnemen... En, uh, uh, en dat werd opeens het uitgangspunt voor een stuk waar alle, waar dat uit allemaal hele korte delen bestond, waarin steeds een, een paar van die stadsgeluiden een rol speelden. Dus kortom zo, zijn er dingen die je tegenkomt of die je bedenkt uh, en die, uh, ja, die, die brengen dan je fantasie in beweging. Uh, en dan uh, als je dan noten gaat zoeken, dan, uh, dan, uh, dan uh, zoek ik die heel graag aan de piano. En kan je voor, uh, aan de piano voor allerlei mu muziek of uh, instrumenten uh, componeren? Ja, dat hoor je dan als het ware ook. Ja. Dat hoor je. En als je, een instrument, als je iets moet maken voor een instrument dat je nog niet zo heel goed kent. Dan moet je gewoon een beetje onderzoek gaan doen. Dan moet je eerst maar eens even kijken hoe hoog en hoe laag hij kan. En hoe, dat, hoe, die, hoe het klinkt als hij hoog speelt. En dan pak je hem er echt bij en dan ga je het gewoon uitproberen. En dan ga je spelen. Nou ja, of je, je, gaat, je vraagt iemand uh, om, om het voor jou. Hè? Je gaat naar iemand toe die dat instrument speelt. En uh, je gaat daarmee samen zitten en allerlei dingen proberen. Uh, om, om erachter te komen hoe dat instrument werkt. Als je een, hoog, als je een hele hoge noot op dat instrument speelt. Op weet ik veel. Op een altfluit kan je dan ook heel zacht nog, of, of kan het alleen maar heel hard en zo. Dat soort dingen, die moet je gewoon echt allemaal een beetje weten. En dan kun je, ja, dan kun je vervolgens dat wetende kun je aan een piano of zelf zingend of wat dan ook kun je je voorstellen hoe dat zou kunnen gaan klinken. Gaat, gaat het je ja. makkelijk af dat componeren? Um, um, ja, ja. Ik heb, ik heb wel, uh, ik heb, ik heb geen gebrek aan ideeën. En uh, en, en vervolgens komt er natuurlijk een hele hoop schaven bij. Op het moment dat je dan een stuk hebt uh, dat, dat eigenlijk af is, dan uh, is het het mooiste als je even de tijd hebt om er nog eens uh, heel vaak naar te kijken. En nog, dan, er is altijd nog uh, van alles en nog wat dat je kunt uh, verbeteren en verfijnen en zo. Dus dat, die fase is, uh, is, is er altijd. En dat is niet een kwestie van makkelijk of moeilijk. Dat is gewoon de tijd die je erin moet stoppen. Maar het, het, het bedenken van plannetjes. Van ik ga dit of dat doen. Ja. En, uh, dat gaat, gaat eigenlijk altijd snel. Ja. Wanneer ben je tevreden? Uh, nou ja, een stuk maak je natuurlijk... Uh, uh, als het een stuk voor instrumenten is... ben je tevreden als het mooi gespeeld wordt. En, uh, nee, maar als je zelf, als je zelf uh, gecomponeerd um, hebt. En, en je uh, denkt, nou, nu staf. Uh, mm, ja, dat... Uh, dat heeft natuurlijk toch met horen te maken. Uh, dus uh, je hoort pas als het... Nou, als je, ik heb toch ook met regelmaat muziek... Uh, bijvoorbeeld voor dansvoorstellingen... dat is muziek die ik dan zelf opnam... Dus die uiteindelijk als een, uh, uh, een CD of, of zoiets uh, af was, nou ja, die kun je dan gewoon in je, in je geluidsinstallatie thuis stoppen en beluisteren. En dan is het dus af. En dan, is het gewoon, dan weet je of je tevreden bent of niet. Nou, trouwens, dat is het ook niet helemaal waar. Als het muziek voor een dansvoorstelling is, dan weet je pas als het bij die dansvoorstelling Echt? gedaan is, of het dan helemaal op. Dus je goed weet is. als componist nooit helemaal zeker zonder dat het gespeeld wordt of het goed is. Um, nou, hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je dat kunt inschatten. Ja. Hè, als, je, als je je allereerste stuk aflevert, dan, dan ben je natuurlijk razend benieuwd... of het allemaal een beetje gaat werken. En als je, als je heel veel stukken hebt gemaakt... en ik, uh, ik ben, uh, uh, ik, ik ben uh, een aantal jaren bezig, maar nog niet heel, uh, nog niet heel erg lang. En, uh, en je merkt gewoon dat je, daar, dat je steeds meer dat je, je voorstellingsvermogen ontwikkelt... van ik schrijf dit nu op en hoe gaat het nou uiteindelijk werken. Ja. Dat, dat, dat, wordt ja. Ja, dat wordt steeds beter. Ja, dat wordt steeds beter. En ben je tevreden over je eigen composities? Um, de kwaliteit. <laughs> Wat wil je, een diplomatiek antwoord? Nee, op nee, dat? nee, echt nee? hoor, een eerlijk antwoord. Ja. Nee, ik, ik, ik, ik ben, als, als, ik, als ik beslis dat iets af is, ben ik er tevreden over. Want anders zou ik niet beslissen ja. dat het af was. Maar dan op jouw site... Ik, uh... Oh ja, sorry, ja. ik ga er doorheen, dat ik, ik hui... het in de prullenbak gooien. Precies. Op jouw site staat een heel vrij vertaald nu zoiets. Een muziekstuk is niet af omdat het af is, maar omdat de componist het verlaat. Ja. Ik zeg het fout, hè? Hoe weet jij het? je het beter? Uh, ja... Uh... Ja, dat klopt. Dat vind ik een hele mooie, dat vind ik een hele mooie uitspraak. Uh, en dat is natuurlijk ook zo, want je kunt eigenlijk zeggen dat iets nooit af is. Iets is af voor dat moment. Uh, want uh, je bent op dat moment heel tevreden je vindt dat het helemaal af is. Als je er uh, tien jaar later naar terugkijkt, dan denk ik... Dat je, uh, dat je mogelijkheden dan met dat materiaal ziet die je toen niet benut had. Toch denk ik dat, je, uh, dat als je echt heel serieus uh, uh, ergens aan werkt en het is af, dan uh, moet het eigenlijk zo goed zijn... dat je ook na tien jaar erop terugkijkt en denkt... nou, ik had het nu misschien anders gedaan, maar ik het, Ik vind het toch goed. Hoe, hoe goed was de Ripsong en Things Are Perfect? Dat zijn relatief uh, uh, recente uh, dingen. Ja, Daar ben ik wel blij mee, ja. ja anders ja. zou je ze niet laten horen, hè, want nee. dat gaan we nu doen. Maar dat heb je samen met Catharina <lacht> Groos gedaan. Ja, ja. ja. En uh, uh, dat is je vrouw. Ja, het is mijn vrouw inderdaad. Ja. ja, wat we gedaan hebben is, uh, is, is materiaal uh, in, de, in een studiosituatie verzamelen. En uh, daarbij is wel een plan, maar ook in die, bij het al opnemend uh, ontstaan er ook uh, allerlei nieuwe dingen en ideeën. En met dat materiaal heb ik later uh, die stukken gemaakt. We hebben nu niet zo heel veel tijd, misschien. We gaan straks nog wel een stukje naartoe. Maar even toch om, om over jouw eigen compositie uh, of ook naar jouw eigen compositie te luisteren. <tied> Leren jullie dit ook zelf? Ja. D dit is je vrouw, hè? Ja, zij speelt het zelf, ja. Er is een, uh, een uh, versie die in concert gespeeld kan worden... waarbij het langzaam opbouwt. Ja. ja. Je zit er helemaal mee te bewegen hier. Ja. Je zit er nog helemaal in. Ja. Ga je nou ook meer van elkaar houden als je samen componeert... Uh, ja, ik denk dat, uh, dat uh, ja, bij mij is, uh, is, is muziek maken iets waar ik toch heel veel uren per dag mee bezig ben. Het zou mij heel gek lijken uh, om, uh, om met iemand uh, heel veel uren op een dag door te brengen uh, met wie je niet die interesse deelt. Dat zou voor mij... Uh, maar zijn uh, allemaal antwoord, dat is niet het antwoord op de vraag. Uh, en dus, als je heel intensief samen met dingen bezig bent, dan ga je natuurlijk ook meer van elkaar houden ja dat was wel een antwoord dank je wel ja. dat is maar goed ook want we zitten nu op het eerste uur maar zometeen kom je je blijft gewoon hè dus zo meteen praten we weer door tussen en oh, dan kunnen we mensen... Ik had een hele vraag geformuleerd, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Maar mensen kunnen in ieder geval bellen... Uh, met vragen, ervaringen over Minimal Music. En als u er niks van begrijpt, dan mag u ook bellen. Dan gaan we het allemaal uitleggen. Ik niet, hè. dat kan ik niet. En sowieso maar... kunt u natuurlijk tussen aanstaande woensdag en, en ja, maar zondag... Dan gaan heel, heel veel stellen. wijzer worden. Ja, ja op het World Minimal Music Festival. Ja. Uh, Arnold Marinissen is dus straks uh, bij ons terug. En we gaan nu luisteren naar uh, De Spin van de NTR. Dat is een hoorspel. Tot zo.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 Aflevering 2 Op zoek naar informanten Tijmen Verhaaf De eerste godvader van ons land Neergeschoten voor mijn eigen ogen Het voelde als een persoonlijke belediging Ik had hem bijna te pakken Na meer dan twee jaar onderzoek Een persoonlijke belediging Onzin natuurlijk. Maar als je iets voelt... Hé, hey, Wietse. Ga zitten. Diep van binnen voelt. Wietse, dit is Jacqueline Wolfers. Onze officier van justitie. Wij hebben elkaar wel eens gezien, toch? Eh, uh, ja. ja. Uh, ik heb nog eens nagedacht over wat je gisteren zei, Wietse. Cor uh... zegt ik... dat jij vermoedens hebt over een reorganisatie van de verhaafgroep. Kijk, we hebben het over een miljoenenbedrijf. Een uh, multinational. Als laten we zeggen Philips of Unilever in de problemen komt... dan heffen ze de zaak toch ook niet op? De directie stelt een nieuwe topman aan en gaat gewoon weer verder. Ja. ja, het is natuurlijk maar een vermoeden, een theorie. In de wandelgangen heb ik gehoord dat het onderzoek naar Verhaaf... nu maar zo snel mogelijk moet worden afgesloten. Het RGM heeft al genoeg geld gekost. En maar dat is exact waarom Verhaaf met vervoegd pensioen is gestuurd. Ze kennen ons beter dan wij denken. Het openbaar ministerie krijgt een klap. Draait meteen af. Ja, goed. Ik wil ook niets liever dan een keer een zaak maken. Maar de vraag is wel: hoe gaan wij dit nu aanpakken? Informanten? Informanten? Ja, we moeten wel anders. En de daders? Zijn jullie al iemand op het spoor? Daar zijn Robert en Gerard mee bezig. De mensen van Verhaaf hebben geen wraak genomen. Dat past dus in de theorie. Goed, heren, maar ik wil tempo zien. Tempo. Maar ah, Dat is zo saai. En daarom moet jij je juist op je voetenwerk richten. Als je tegenstanders het net zo overdenken als jij en er niet op trainen. dan heb je meteen een voordeel. Stoot ik aan iedereen. Maar ik haat het. Kom aan, focussen. We beginnen met honderd. Yes, goed zo. Oké. Okay. Meer, kom aan. Kom aan. Hey, Sherman. Hey, Heyman. Hey, ik dacht dat Sasje morgen pas. Nee, hey, ik kom voor jou. Oh. Heb je een rustig plekje. Jij zei gisteren dat je Verhaaf kende. Nee, no, nee, no, nee, no, nee, no, no, broeder. Ik zei dat iedereen Verhaaf kende. Uh, ik wil wat meer van hem weten. En ik heb je ook gezegd dat ik al lang niet meer in die wereld zit. Dat is een beetje donders goed. Je weet dat we een tipgeldregeling hebben. Hm? Zakzetje, wat jij wel kan gebruiken, volgens mij. Is toch vijfduizend gulden. Vijfduizend. Zou je heel wat contributie van kunnen laten betalen. En wat wil je dat ik daarvoor doe? Spreek jij je vrienden van vroeger nog wel eens? Met Ik met mijn honden. Kom eraan, Dusi, kom eraan, ja? Oké. Okay. Ik heb een nieuw leven. Een vrouw, een kind, een bedrijf, deze school, sorry, zwaar. Gaat het niet worden, echt niet. Jup, Oké. Ja. En voor omhoog? Ja. En voor omhoog? Hey, hey, hey, hey, hey, hey! kijk je uit voor mijn muren. Ja, hij mag in die hoek daar. Ja, langzaam. Wat is dat? Kwaliteit, hè? Dat merk je. Ja, Allemaal rug. Ik zou de heren graag koffie aanbieden, maar mijn secretaresse heeft een dag vrij. En ik weet niet hoe dat apparaat werkt. Nee, geef niet. Ja, we gaan weer. Hé, hey, kunnen jullie die, die oude bank niet voor me meenemen? Mooi ding nog. Als je hem wilt hebben. Maar eigenlijk lopen we wel achter. Er staat wat tegenover, uiteraard. Oh. Hey. Ja. Duurt het nog lang? De heren doen hun best, zoals u ziet. Mannen, bedankt. U bedankt. Sorry, ik moet hier naar binnen. Ben jij Trompenberg? Wil Tromperberg? Uh, ja. Kunnen we even praten? Uh, heeft u een afspraak? Mijn secretaresse... Waarom kan ik... zou ik een afspraak maken met jouw secretaresse? Ze is soms mijn type. Als u op oudere vrouwen valt. Nou, wat kost zo'n eerste consult? Pardon? 200. 500. Ik praat liever alleen met jou, Cor. Alles wat je tegen mij kan zeggen, kan je ook tegen Wietse zeggen. Kijk eens. Ja, ja, Den, ik kijk. Ga maar. Moet je dat job nou eens zien? Heeft die dingen net en haalt nu al stunts uit een hartverzakking van te krijgen. Ze noemen jou de klokkenmaker, toch? Cor, wat is dit voor gast? Nee, rustig nou maar. We zijn hier niet om je in de problemen te brengen. We willen gewoon dat je iets knusser wordt met die mensen uit de verhaafgroep. Hij, hij moet weg, hoor. Anders is het over en sluiten. Probeer eens achter te komen hoe er op zijn dood gereageerd wordt. Oké. Okay. Danny! Danny, stop hem maar, we gaan! Hé, hé, hé. Ietsen? Geef een eentje verderop opstaan. Goed? Oké, okay, zoals je wilt. Zeg, wil je me dood hebben? Straks word ik ook neergemaakt in de parkeergarage. En natuurlijk niet. Een mooie kerel als jij. Ja. ja, ik heb het gezien, Denny. Hartstikke goed, man. <laughs> nou, leg je oren te luisteren. We zien wat een andere vind. Fijne bank, de... zit lekker. Uh, Dank u. En mooi. Ik hou van mensen met smaak. Ja. Om op de zaak terug te komen, er zijn altijd constructies mogelijk waarmee u onzichtbaar blijft. Dat is het probleem niet. Maar er zal wel belasting moeten worden afgedragen. Ik ben principieel tegen het betalen van belasting. <laughs> ja. Maar dat is precies wat ik wil: onzichtbaar blijven en belasting afdragen. Oh. Maar ik dacht dat u op zoek was naar belastingvoordelen. Nee, ik wil het betalen. Ik heb een grote pot met geld waar ik helemaal niks mee kan. We hebben het dus over zwart geld. Heb jij een geheimhoudingsplicht? Als u van mijn diensten gebruikt, maakt wel, ja. Nee, zeg, ik heb een halve rug betaald voor dit consult. Ja, goed. Maar, maar ik kan als fiscalist en als advocaat niets... Buiten de wet om doen. Dat zou mijn licentie in gevaar brengen. Als jij mij kan helpen dat geld schoon te maken, ben ik blij. Ben jij blij? En is zelfs de belasting blij. Kom maar. Kom maar, kom weer brood voor jullie. Ik zag je hem trillen. Die gast is zwaar aan de dood. Ja, vergis je niet, vergis je niet. klok is een van de beste tipgevers die ik ooit heb gehad. Ja, toen jij wijkagent was, misschien. Hey, waarom komen die beesten nou niet? Zou jij vijf hebben voor een stuk oud brood? Ja, hey, ik ga ze kwassandjes voeren. kan ja, maar beter een god betere kind thuis wonen. We zouden jeugdzorg moeten bellen. Ja, wat wil je dan? Iedereen is bang nu. We zullen heel wat aas moeten uitzetten voor we beter hebben. Kijk, daar zal je ze hebben. Kom dan. Kom dan. Kom, kom, kom. Dan zal ik je dus lekker vet nesten. Een informant vinden. Een goede informant. Het is misschien wel moeilijker dan een moord oplossen. Sherman Cordelia. Hij was koppig. Maar en voor de dame. dat mocht ik wel. Koppige mensen zijn betrouwbaar. Ze zwalken niet. Ik haat deze tent. Ja, wat is er mis mee? Donker, ouderwets, muffelucht. Naast de grote kerk zit de hele leuke tent. Ik ga niet helemaal het centrum in om wat te drinken. Ja. Goed, laten we ter zaken komen. De nieuwe informanten. We werken eraan. Ik heb iemand op het oog. Een kleine jongen die ik nog ken van uh, toen ik nog in Haarlem zat. Maar, ik heb wel een mannetje. Kom op, kor, die gast is aan de drugs. Ik heb wel goed nieuws. Maar als jullie zeggen dat het van mij komt, ontken ik alles en steek ik jullie banden lek. <laughs> Duidelijk. Ja, ik, ik, ik tennis wel eens met een collega uit een ander district. Wie? Nou, dat is niet belangrijk. Maar ze heeft een kort lijntje met Amsterdam. En dan nou gaat het gerucht dat daar een rechercheur heeft gelekt. Over de arrestatie van Verhaaf. Jezus. Wie? Weet ik niet. Maar het past in die theorie van jou. Van uh, dat Verhaaf, hoe zei je dat nou? Door zijn eigen directie met vervroegd pensioen is gestuurd. Ja. Maar van wie kwam die opdracht? Wie zit er in de directie van de NV Verhaaf? Witze, die informant van jou, kun jij het niet wat aantrekkelijker voor hem maken, zodat hij toe had? Daar ja, meer geld, meer geld. Nou, daar is hij niet vies van. Maar we zitten toch vast in die vijfduizend. Heb jij niet iets om hem onder druk te zetten? Iets om hem onder druk te zetten. Hey. Baas. Baas. Hé, hey, stop nou, Seppo. Wat kom je doen? Heb je nog wat van die spierversterkertjes, baas? Nee. Nou, Hé, hey, kom op nou. Ze hebben al betaald. Ze zijn jongen. Misschien. Ja, misschien heb ik wel wat. Goed, ik hoor het morgen wel. Ik moet er vandoor. Mijn vrouw laten zien dat we nog getrouwd zijn. Laten we hopen dat ze nog op me valt. Ah, oh, shit. Daar gaan we weer. De dag dat ik nog een tientje had, Truc. Geen probleem, chef. Oh, je bent een schat. Mevrouw Wolfers? Jacqueline. Jacqueline. Tot gauw. Mogen we nog een keer hetzelfde hier? Dit is de laatste voor mij. Ik heb piketdienst. door de weekse dinsdag zal het toch niet veel gebeuren? Nou, ik hoop het. Ik kan mijn slaap goed gebruiken. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik heb tot vier uur liggen malen. Oeh. Wat vindt jouw vrouw daarvan? Sinds ze bij me weg is, vindt ze dat prima. <laughs> sorry, sorry. Ik, ik, ik zag die ring en ik dacht... Ah uh, Ja, maar ik, ik, ik, ik krijg hem niet af. <laughs> Moet je met zeep doen. En uh, wacht er thuis iemand op jou? Niemand. Zeg, hoe, uh, hoe uh, reageerde de hoofdofficier op onze theorie? Ik heb het hem nog niet verteld. Niet? Nee, ik moet wel iets in handen hebben dat ik hem voor kan leggen. Heb ik nu je humeur verpest? Ik geloof in je. Ik bedoel, in je theorie. In de directie. Maar we moeten wel snel met iets komen. Met wat? Weet ik niet. Iets. Vergis je niet. Er zijn genoeg mensen die jullie bloed wel kunnen drinken. Amsterdam? Mm -hmm. Die nieuwe commissaris, die, die Walraven. Die doet er alles aan om jullie zwart te maken. En voor je het weet, trekken ze van hoge hand de stekker uit jullie onderzoek. Of erger nog... Uit het hele team? U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, René Fokker en Sanne den Hartel. Regie, Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario, Paul-Jan Nelissen.